Van tijd tot tijd verschijnen er met Vlaarden berichten in kranten, radio of televisie. Dat verpleeghuisbewoners niet content zijn met de geboden zorgverlening door bezuinigingen door de overheid. Wanneer de overheid daarna de verpleeghuizen bezoekt, worden die, voor je, af, zorgvuldig gekozen. Alle bejaarden zijn naar de kapper geweest. Zitten verzorgd in hun zondagse kleding aan tafels. Bloemetje op tafel. Vrolijke gezichten enzovoort. Koffie. Thee en taart, plus muziek van vroeger, het beeld door de overheid over de gezondheidszorg zal zonnig stralen in de media naar het publiek toe. Kritische geluiden door verpleeghuisbewoners, zelf, hoor je zelden in de media. Enerzijds omdat die niet worden uitgezonden, en anderzijds omdat men de verpleeghuisbewoners suf maakt met medicijnen. En daarom kunnen ze hun mening niet uiten. Hierna een fragment door een verpleeghuisbewoonster van 78 jaar. Ze blijkt ontevreden over het beleid door onder andere de minister-president. Politici verdienen redelijk maar ze willen steeds meer voor zichzelf en doen niet wat ze moeten doen voor de bejaarden. En, daardoor, zijn de bejaarden in de ellende gekomen. Hierna volgt een overzetting en onmiddellijk daarna het originele fragment van het protest. Foute minister-president. Die balkenende. Omdat het een vuile smerige klerenzakkerverloor is. Want hij wil hetzelfde hebben als de Franse minister-president krijgt. 345.000 euro. En van die vuile schooiers zijn wij in de ellende gekomen. Ja sorry, hoor. Ik ben 78 jaar. Enzovoort, enzovoort. De Franse minister-president, die ballen kalender. Omdat het de bal is meer gekregen zakkenvallen is. Want hij wil hetzelfde geld hebben als de Franse minister-president krijgt. 325.000 euro. Die zien het niet door hem, inderdaad door hem te die grote napina En door die schoonjes... ...zijn wij niet in de gekomen. Ja, sorry hoor. Ik ben de 78 en ik weet toch een strafkoek dat die zin op